Overleden, volgens het NFI vermoedelijk door zijn hartafwijking in combinatie met het cocaïnegebruik. President Baltussen van Suriname eist het ontslag van een topambtenaar van het ministerie van onderwijs. Baltussen haalt hem verantwoordelijk voor een foto in een geschiedenisboek van een protestbord waarop staat Baltussen moordenaar. De foto is kort na de decembermoorden in 1982 genomen.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 0800-1121. Als je vragen hebt over koeien of andere onderwerpen, bel me dan vooral even. Uh, je kunt ook mailen naar nachtzuster.apenstaatjeomroepmax.nl Je kunt twitteren via apenstaatje-nachtzuster. En er loopt een chat mee tijdens dit programma... waar gepraat wordt over allerlei onderwerpen... maar vaak ook over de onderwerpen die in het programma aan bod komen. En die chat die vind je op onze site... waar je ook alle vragen nog eens na kunt lezen. En die site is te vinden op www.nachtzuster.net. Dus nachtzuster.net. Maar het leukste is altijd als ik je even kan horen. Even van mens tot mens met elkaar praten. En dat kan alleen als je belt naar 0800-1121. Dat kan met nieuwe vragen, maar vooral ook op met antwoorden. Want we zijn inmiddels op de helft van het programma... en ik heb nog vragen uit het hele begin openstaan. Zoals de vraag over de eerste klas coupés in treinen van Joep. Heb je een beetje verstand van treinen en de indeling daarvan? Wie bepaalt dat? Wat de eerste klas en tweede klas wordt? En hoeveel stoeltjes er in allebei die klassen te vinden zijn? 0800-1121. En Anne wil heel graag alles over wierook weten. Wat is de geschiedenis? Wat zijn de toepassingen? Wat zijn de kosten? Hoe zit het in elkaar? En waarom doen we het eigenlijk, wierookbranden? 0800-1121. En de vraag van Elien staat tot mijn verbazing ook nog steeds open. Bliksem en onweer, plussen en minnen en bliksembollen. Eline wil heel graag weten hoe het ermee zit... en vooral hoe ze de bliksembollen buiten de deur kan houden. Laat het weten via 0800 1121. Chai Coltrane weet er in ieder geval alles vanaf. De thunder en lightning. En uh, ja dat naar aanleiding natuurlijk van de vraag van Eline over uh, Bliksem... die er graag meer over wil weten, over onweer en Bliksem. Dus uh, 0800-1121, als je er meer vanaf weet. Oleg, goeienacht. Hoi, Hallo. Gaat alles goed? Uh, ja, ik vermaak me kostelijk. Je vermaakt je om zeven minuten over vier? Eh. Uh, nou, in, in, in het algemeen in mijn leven. Maar, Al uh, gewoon één groot vermakelijk leven. Ja. En, en wat? Uh, ja. Ja, ik ben, uh, ja, ik ben met een tuinproject bezig. En daar. Uh, daar uh, dat is. Uh, nou. Appie happy voor mij. Is het Appie happy? Ja. <laughs> en wat is dat voor tuinproject dan? Oh, ik uh, werk voor een. Uh, uh, Resto van Harte heet dat. We hebben 24 vestigingen in Nederland. Ik maak gelijk even reclame Nou, op. dat vind ik ook. En het is, een, uh, het is een caritatief project. Ja. Met allemaal sponsors en zo. Ja. En daar kun je twee keer in de week... Uh, kun je daar uh, een drie diner eten voor weinig. Oh. En uh, daar ben ik de tuin dan van... <laughs> ja, een stuk grondbraken hier ergens in Utrecht op Kanaleiland. Maar even, hoe heet het ook weer? Resto van Harte. Je Resto kunt het van vinden harte. op www.restovanharte.nl. Resto van, Resto van Harte brengt mensen bij elkaar. Ja. Het is een ontmoetingsplek in de ja. wijk. Ja, er gebeurt van alles, van cultureel tot. Tot voorlichting, tot van alles. Ik lees er wel eens een gedicht voor. Maar ik doe er voornamelijk de tuin. Zodat uh, de lekkere spullen regelrecht. via de achterdeur de keuken in kunnen. Maar er zijn. De, de, dit zit op uh, talloze locaties. Maar jij doet van één locatie de tuin? Ja, je uh, hebt in Utrecht. Bernadotterlaan en... 23. Ja, en dat betekent dat dat jij ook de. de... ...kruiden en de bietjes en de aardappelen en zo doet? Ja. Oh, dus je doet ook het, het, zeg maar de basis van het eten? Ja, voor zover ik me dat op dat niet al te grote stukje... Uh, ...voor zover me dat lukt. Uh, maar ik, krijg, ik kan een hoop van een vierkante meter krijgen, hoor. Ja, ja, ja. altijd oh, wat leuk. Goed. Ja. Maar uh, even ter zaken. Ja. N nu ging het over wieren. En drie gangen ja. maaltijd voor zes euro... Ja, Dat en kan ik toch ben... helemaal ik ben... niet uit? Ik, dat kan heus wel. Oh, hoe kan dat dan? Omdat we ontzettend gesponsord worden. Oh ja, natuurlijk. En um... ja, we hebben zo onze contacten. Oké. Okay. Maar ik vind het zelf een zaadje in de grond zetten... en dat er weer uittrekken en in de pan stoppen. Nou, het klinkt een beetje... Nou, het is niet cannibalistisch, maar... <laughs> Maar in ieder geval. Maar betekent dat dat je zelf geen groenten eet, omdat je het zielig vindt? Wat zeg je? Betekent dat dat je zelf geen groenten eet? Jawel hoor. Oh nee, dan is het goed. Het is niet bij mij in de buurt, dan moet ik helemaal naar Arnhem. Uh, nou, of in Os, of in Tilburg, of in, Rotter ja. in Amsterdam zitten er twee. In, in, uh, nou, ik weet niet, in Groningen, Groningen zitten er twee. Groningen, Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Leeuwarden. Ah, jij Den woont in Kampen, hè? Ja, dus niet bij mij. Is nergens bij nee, er zit huid. er niet eentje langs. De Amersfoort. Daar. Nee, dat is jammer, hè? Uh, maar, nou, uh, ik zou zeggen ondernemen een in initiatief. Ja, zeg. Dat ik een restaurant, dat kan ik toch helemaal niet? Ik ken Kampen als mijn uh, achterzak, dus... Uh... Je hebt zelf nog een koe in de toren gehangen. Nee, nee, nee, nee. Dat <laughs> verhaal weet ik trouwens niet, maar... Echt niet? Nee, maar, oh. nee... Maar ik heb, ik heb voor de Hansestad gevaren destijds. Ja. Ook als schipper. Ja. Oh. En uh, ik, ik ken Kampen dus vrij goed. Ja. Maar dat is toch al, ook alweer enige jaren terug, hoor. Ik geloof iets van twintig jaar terug of zo. Oh, Oké. Okay. Nou. En, uh, maar ja... Nou ja, dat verhaal van tussen Zwolle, de Zwollenaren en de Kampenaren... dat ken ik natuurlijk wel, hè? van die blauwe vingers. Ja, dat ook. moet wel. Als je vaart op de <laughs> steden, dan moet je een beetje op de hoogte zijn natuurlijk. Ja. <laughs> nou ja, dat zijn allemaal van die legendes. Maar nu eventjes echt over de wier ook. Hè? Even serieus, ja. Nou kijk, ja. Uh, ik ben een plantjesidioot. En daar heb ik maar ook... Heb ik ook me heftig druk over gemaakt om daar alles, bijna alles van te weten en ja. te willen weten. vooral. Ja. Um, iedere, of veel planten hebben etherische oliën. Ja. En die hebben ze ofwel via hun bloemen of via, ofwel via hun bast, zoals bijvoorbeeld bij kaneel, mm -hmm. of, uh, nou in, of soms in meerdere delen van, van hun. Uh, groeilichaam. Ja. Uh, nou, er zijn een, een aantal planten die... Uh, uh, een heel aantal planten die, die, die een dermate uh, sterke geur hebben. Denk maar eens aan citrus, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Citroen of limoen of... Uh, maar zo zijn er heel veel planten die dus, die dus geurdragende stoffen hebben... Ja. of geuruitdragende stoffen, liever gezegd. Ja. Nou, dan zijn er methodes om daar of hars van te maken... of op een andere manier. Sommige mensen sprenkelen dat op houtkorreltjes. En uh, dan kan je dat dus op verschillende manieren... Je hebt ook gewoon puur etherische olie, kan je kopen. Ja, ja. En dat doe je dan in zo'n lampje met een kaarsje eronder... en een beetje water erin. Ja. En die, geur, die geuren ja. die werken reinigend op je... Nou, sowieso, uh, bijvoorbeeld eucalyptus, als je lasten van muggen hebt, kun je ja. eucalyptusolie gebruiken. Dus werken reinigend op je muggen. Ja, nou, ja. in ieder geval, ze uh, zorgen dat die, die muggen houden daar gewoon niet van houden. Nee, ja, dat, is, dat is altijd een goede tip. Ja, Ja. en dus die... Dus die feromonen, zoals ja. dat schetenwappelijk heet... Oh. GELACH uh, <laughs> Dus ja, ik hoorde hem wel. Uh, maar, uh, nou ja, ze scheiden de scheuren af. En dat is ook iets wat ik, wat ik overigens ook in mijn tuin gebruik. Want ik zit sali naast de kool en daar houden koolwitjes niet van, dus dan komen, krijg ik geen rupsen Ja, dat is, kijk, dat zijn van die uh, verstandige keuzes inderdaad. En dan hoef ik dus geen gif te spuiten. Nee. nee. Maar uh, om een lang verhaal kort te maken... Wier ook wordt gebruikt voor uh, lekkere luchtjes... en het is uh, samengesteld uit uh, organische grondstoffen. Uh, ja. Oké. Okay. Ja. En het, het, het, het, het, uh, het reinigt de ether, zeg maar. Dus het, het, het werkt in, in, in de lucht. Ja. En, ja. en daarvoor, wordt het, de, de, daarvoor wordt het gebruikt als reinigend, als helend... ook als... Oh. Uh, uh, uh, geestopwekkend. Oh? Ja. Waarom denk je dat het in de kerk gebruikt wordt? Nou, uh, ondertussen ben ik natuurlijk ook een beetje aan het lezen geslagen. En het wordt in de kerk, uh, werd het voornamelijk vroeger gebruikt, omdat er heel veel. Er de er rijke mensen werden in de kerk begraven. Uh, dat speelt een rol. En het ging een beetje stinken. Ja, dat speelt zeker een rol. Oh. Ja. En, en het werd ook, uh, de werden, die kruiden werden ook gebruikt bijvoorbeeld tijdens pestepidemieën. Uh, oh ja, dat hielp natuurlijk niet. Ja, omdat, maar... ze, omdat bijvoorbeeld salie, ja. uh, waar ik het daarnet over had... Hè, wat ik gebruik om de, om de koolwetjes van de kool af te houden. In dit geval uh, broccoli. Ja. Uh, uh, maar werden die kruiden dus echt gebruikt, ook om, omdat er ze ook, uh, ze worden in de geneeskunde ook gebruikt als, als bacteriewerend middel. Nou. Ja, echt waar. Oké. Okay. Moeten dan door de lucht overdraagbare bacteriën zijn? Ja, zeker. Dat gebeurt. Hm? Oh. Nou, er ja. staat hier inderdaad ook een reukoffer had tot doel de goden gunstig te stemmen. Dat, dat, ja, een dat, dat, dat is meer een beetje een legende, vind ik. Het oh. uh, is natuurlijk, het is wel door de lucht overdraagt, maar in feite zijn ze gewoon ook heel, heel erg antibacterieel. Nou. En dan mm. je, je, je, je moet maar eens verder op, op googlen. Of, uh, ja. Trouwens, daar kan je heel makkelijk op googlen hoor. Ja, maar is met alles zo natuurlijk, hè? Uh, maar uh, ze werken dus heel erg antiseptisch ook vaak. Ja. Nou, dat Dingen dat als salie. Wel. En dan heb je nog families van de salie. En, en nou, heel veel planten die, die zijn gewoon bacteriedodend. Gewoon. Oh, nou, ik, ik lees dat niet zo 1, 2, 3 terug. Maar als jij het zegt, geloof ik je. Maar, ze werken, maar andere, andere kruiden werken dus weer. Uh, als je bijvoorbeeld uh, olie hebt. Dat werkt dus weer meer op je geest. En daar word je rustig van. Nou, dankjewel, Oleg. Heb je, heb je iets uh, staan branden op het moment? Uh, nou, ik had toevallig net laatst uh, kerkwier ook gekocht. Oh omdat ik dan, dan doe, af en toe doe ik er eens gewoon neusoefeningen. <laughs> ja, nee, ik werk zelf het meeste met Tibetaanse wieer ook. En dat, dat, is, dat, dat yeah. werkt dus echt, echt op de geest, want ik werk ook met Tibetaanse schalen. Yeah. En dat, ja, dat zijn dan bepaalde rituelen die ik doe. Ik ben Buddhist, yeah. Tibetaanse voetist. Maar uh, die Tibetaanse schalen, dat is toch een soort uh, met klanken en trillingen? En, uh... Ja, Ja. En, en wat, is wat is daar de clue van? Uh, nou, dat, uh, dat werkt op weer op je elektrisch lichaam, dus op oh. je acupunctuursysteem. Nou, ik brand van nieuwsgierigheid naar de neusoefeningen. Nou, ja, ga het maar uitproberen. Ja, maar wat moet ik doen dan? Nou, uh, je gaat uh, uh, uh, jij woont in Kampen, maar dan ja. hebben ze. Volgens mij hebben ze daar ook wel een boerenmarkt. Een boerenmarkt vast wel in de buurt. Ja. Ja. ja. En uh, nou, dan ga je naar die boerenmarkt, en er staat altijd wel iemand met een stalletje die ook etherische olie heeft. Of je gaat naar uh, een alternatieve winkel, een uh, biowinkel. Ja. Daar verkopen ze meestal ook wel etherische olieën. Ja. En dan ga je gewoon eens met. met uh, uh, dan koop je gewoon eens iets. Dan ruik je ze even aan een proefflesje. Die, die hebben ze meestal wel. Ja. En dan, dan, dan ga je gewoon eens even aan die flesjes voorzichtig ruiken. Zoals je aan een roos ruikte. En dan kijken hoe het je aanspreekt. Ja. Want feromonen, dat weet je wel. Die zijn ook tussen mensen. We zijn ons daar niet meer zo bewust van. Maar uh, die, zijn, die zijn ontzettend belangrijk voor communicatie. Ja. Ik weet niet of je huisdieren hebt. Ja. Honden um, of katten? Katten. Ja, ik ben ook een... Nou ja. Ik maar vond... even, even want we nu te veel. Ik ben benieuwd wat voor neusoefeningen ik nou moet doen. Gewoon ruiken. Gewoon ruiken. Ja, maar dat doe ik de hele dag al. Ja. Ik heb een baby die, die heeft iedere dag een de... volle luier heeft. Ja. Ja, dat ruikt een beetje <laughs> Daar hoef ik niet op te oefenen hoor, die ruik je al aan de andere kant van de kamer. Ja, hé, als ik, ik een stierenstal zou uit de meste, dat ruikt ook wel een ja, beetje Ja, nee, maar anders. ruiken zijn ruiken <laughs> geen neusoefeningen. Maar ik ben er niet bang voor, want ik ben er voor op de boerderij op gegroeid zo'n beetje. Ja. Maar, wat maar is nou, eh, hoe doe ik een neusoefening? Ik haal etherische oliën en dan? Nou, het, het, het handigste is om ermee te beginnen, is zo'n lampje te kopen. Ja. Vaccine ligt je eronder. Ja, met zo'n schaaltje. Ja. Water erin. Ja. En dan, nou, gewoon voelen hoe het voelt. Dat is de neusoefening waar je het over hebt? Ja. Oh, nee, dat kan ik. Dat kan je vast. Dat, dat denk ik dat het goed gaat komen. Nee. Goed zo. Dank je. Nou, goed. Ik ga neusoefeningen doen, Oleg. Dank je wel uh, voor je uh, uitleg. En, en gewoon eens onderweg, want dat is iets wat ik nooit kan laten. Ja. Ik ben gek op geurende bloemen. Is ook onderweg gewoon eens even langs een... als het een beetje fatsoenlijk weer is... eventjes en het liefst ochtends vroeg of, of s'avonds in de schemering... is even je neus voorzichtig boven een, een mooie botanische roos houden. Okay. Ik ga straks uh, na zessen op zoek naar een mooie botanische roos... waar ik voorzichtig aan ga ruiken. Ja, en na zo kan je het oefenen. Dankjewel Oleg. Oké, okay, niks te danken. Doeg. Oh, oh, oh. Hoi. 0800-1121. Marike. Hoi. Hallo. Nou, hij heeft een klein beetje gras van mijn voeten weggemaakt. Nou, ik denk dat er nog wel iets te vertellen valt over de wierook. Ja. Ik ben in India geweest, in die fabrieken ja. waar wierook uh, gemaakt wordt. Oh, wat leuk. En ja, dat was... Uh, ene kant was heel leuk om te zien. aan de andere kant was het allemaal kinderarbeid. Ach, ja. We zaten um, werkelijk in die hal kinderen van 3 tot 12 en die zaten daar um, stok draaien, wie er ook. En um, we, we hebben er toen wat van gezegd ja. van kinderarbeid en um, die, uh, die directeur die zei... Uh, als die kinderen niet werken, hebben die ouders geen inkomen. Ja, dat is natuurlijk altijd de discussie altijd. over kinderarbeid. Ja, ja. Maar, dat... maar het is wel, het is wel bizar dat je dan gewoon daar mag kijken. Ja, dat, dat zei hij ook. We zijn er heel eerlijk in. Want ja. die kinderen of die ouders die willen, die kinderen ook. Mm. En ze kregen ook redelijk goed betaald en uh, ze werden ook goed verzorgd. Wij mochten daar kijken. Want ik ben in India ook in, in, uh, een tapijtfabrieken geweest, waar kinderen met met een beentje aan een kettingvast zaten. Mm. En daar kwamen we heel stiekem binnen. Ja. Dus dat is een heel ander verhaal. Maar het ging nu over weer ook. Ja. Ik, um, uh, ik heb me nou ontzettend verdiept. En uh, het is inderdaad: um, de goede weer ook, uh, is etherische olie. Dat ja. klopt. En er wordt een pasta van gemaakt. Dus die mevrouw die vroeg: hoe krijgen ze om die stokjes? En er wordt er pasta van gemaakt en een beetje stevige pasta. En die werden door die uh, vlugge kindervingertjes om de stokje gedraaid. En gedroogd en, uh, en verpakt. Uh, uh, ja, dat wordt. Uh, wat wij toen waren, dat, was, uh, dat waren de, de bomen. De bas van de bomen die vermalen werd. Uh, hele dure bomen die uh, er ongeveer 40, 50 jaar over doen. Om, uh, Sandalwood-stad. Ja. ja. En um, dat was heel kostbaar. En, uh, om daar weer ook van te maken. En dat, in die fabriek werd dat gedaan. En die bomen stonden ook allemaal buiten in de tuin. En dat was van de bast. Kerk weer ook. Waar ik een hele bus vol van heb. Omdat mijn moeder koster was. Ja. Um, dat wordt gemaakt van hars. Van bomen. Ja. Dus um, uh, geurende bomen... Uh, waar haas uit lekt. Uh, van die bolletjes wordt kerkwieer ook gemaakt. Tenminste, dat heb ik ook in India gezien. Ja. En uh, dat is ook zuiver. En verder inderdaad, wat die Oleg zei, van uh, heel veel bloemen. Um, maar dat, er wordt allemaal pasta van gemaakt. Hij had het over druppeltjes. Eterische olie, die heb ik ook in huis. En dat kan ook. Maar het ging om die stokjes dat die mevrouw vroeg. Dat wordt dan die stokjes gedraaid en uh, die, die kereltjes die ze noemden, die, die, uh, dat is allemaal chemisch. Ah, dus, oké. Okay. Uh, wat, wat jij zei van, uh, ik word er uh, ziek van. Ja, dat is waarschijnlijk die chemische geweest. Dat is, het, het is bijna allemaal chemisch. Het ja. is, uh, ja. heel uh, uh, uh, wonderlijk om aan zuivere Indiase uh, of uh, aan zuivere wierook te komen. In India was het ook zo, ik heb er heel veel wierook ook gekocht, yeah. die ik mee in Nederland nam. En die werden ook gemaakt van rozen en dat, dat, daar word je niet ziek van. Die kun je gewoon branden en dat, dat is gewoon, uh, ja, dat heeft gewoon een bepaalde invloed. Uh, maar het meeste is chemisch. Ja. En daar worden, daar een hele hoop mensen vind ik lekker. Ik kan er ook niet tegen. <laughs> ik moet echt uh, de afzuigkap aanzetten van dat, dat ik... Gewoon voel van dit is gewoon chemisch. Dit ja. is zo smerig. Oh, wat grappig. Op ja. je longen en op je luchtpijp. En zelfs mijn katten vliegen naar buiten als ik dat aan heb. En in het verleden kon ik dat niet zo goed onderscheiden. Maar ik heb in India geleerd uh, wat zuiver is. En dat uh, staat er ook op. Dat, uh, en daar, daar, daar word ik niet ziek van. Nou ja, misschien dat dat het inderdaad is. Maar het is altijd heel onvriendelijk als je ergens binnenkomt. En iemand heeft daar gezellig uh, wierook uh, aan staan. Ja. En dan is mijn reactie altijd, Ugh. Ja, je, Want ik weet gewoon dat ik na een half uur koppijn krijg. Ja, maar, misschien maar je dat gaat het gewoon, gewoon af Mijn, mijn, mijn, mijn neusoefeningen zeggen waarschijnlijk van chemisch luchtje. Ja, maar wat hij met neusoefeningen, hij had het over neusoefeningen, maar ja. hij had het ook over, uh, over uh, op Tibet en zo. Ja. Maar uh, uh, de neusoefeningen die ze daar bedoelen, ja. dat is dat je in het ene neusgat uh, inademt, Heel, heel, uh, dus je houdt je rechterneusgat dicht. Yeah, maar, yeah. En dan snuif je met je linkerneusgat snuif je, uh, genezende olie op. Yeah. Heel. En dan, uh, uh, en dan doe je het andere, het linkerneusgat dicht en dan snuif je het aan de rechterkant naar buiten. Oh, eeuw. En dan moet je heel mm. snel doen, echt. Oh. Zo. En oh. um, dat schijnt ontzettend geneeskrachtig te zijn. Mm. En dat doen ze in, in Tibet en dat doen ze ook in India. En, dat, dat, uh, en dan, dan snijf je die olie op en dan heel snel um, uh, links naar binnen hou je het rechterneus graag dicht en daarna het andere neus gaat dicht. Als je heel erg verkouden bent of je bent ziek en je doet die oefeningen, het, het klinkt heel benauwd, maar yeah. uh, dat doe je gewoon heel snel. En dat... dat, dat uh, dan zuiver je mee je hele je neusholt, zeg maar. Doe jij het als je verkouden bent? Ik doe het. Oh? En ik heb het ook heel vaak gedaan. En waarmee met, doe je het dan? Ja, dan. dan uh, met een beetje zoutwater. Zout met zoutwater. Uh, of ja. met camille uh, thee. Uh, oh. Of wat ik een beetje opsnuif, zoutwater. En dan, dan moet je heel snel snuiven. Niet even zo, maar... Ja, Zo. precies. Je moet er even hard aan werken. En het is, het is echt niet akelig. Je krijgt ook niet benauwd van, uh, je, je, je, je Al je holtes gaan open. Dat zijn neusoefeningen. Ja, oké. Okay, dan is dat duidelijk. En weet jij toevallig ook wat, uh, wat die luxe wierook, dus de niet-chemische wierook ongeveer kost? Want daar was nou, het die zijn niet duur. Ik uh, bestel ze in, uh, in Lelystad. Daar zit een Ayurvedisch centrum. Ja. En dat, uh, dat heet Holy Jan. Ja. Dat is gewoon heel Nederland bekend. Het is ook op internet te vinden. En die verkopen kruiden, uh, Ayurvedische kruiden uit India. Ja. En die zijn gezuiverd. Die ja. worden in Nederland gemaakt. Uh, uh, en die zijn, staan streng onder controle. Ik heb het allemaal laten onderzoeken. Oh. En uh, um, omdat uh, op een gegeven moment werd gezegd van... Dat er uh, uh, metalen, zwaar metalen erin zaten. En toen denk ik, ja, ik gebruik het al vijf of langer uh, jaar. En ik heb geen zin om zware metalen binnen te krijgen. Dus toen, uh, toen heb ik mijn uh, uh, bloed laten onderzoeken. En ik had geen zware metalen in mijn bloed. Dat heb ik met de Holy Zan. En die zeiden, nee, dat is aan gegarandeerd zuiver. cijfer. En de keuringsdienst van dingen heb ik gebeld. En die hebben dat onderzocht. En... Die die verkoopt alleen maar 100% biologisch zuiver. Oké, okay, nou noemen ze even een onderneming? Vind ik altijd zo wat als je het halve hebt. Ja, dat mag ik ook helemaal moet. niet zeggen. Ah, ik, denk dat, het, uh, ik denk dat het allemaal wel losloopt. Ja, ja. maar die, die verkopen ook die zuiveren ook. Dank je en, en die kosten 2 euro per pakje. Kijk, nou dat zijn helemaal ik, niet zo'n belachelijke bedragen. Zoals ja, dat. en ik heb in, in, in Utrecht, was, uh, je hebt toch de Passa uh, Malam. Ja, ja. Overal in Den Haag en door ja. heel Nederland. eigenlijk een... ja. die heb Je hebt die in Utrecht ook op het Spoorwegmuseum. Had je die, zijn ze mee gestopt. En daar stond ook aan de stands die uh, zuivere teeltje, olie verkocht. En ook zuivere wier ook. Maar het is helemaal niet duur. Dat is uh, een proefpakketje. Ik kan het zo voor je, voor, je, voor je laten komen. Dan stuur ik het zo op met een muts. <lacht> en uh, ja. en uh, nou, dat kan je zo van me krijgen, dat, want ik ben, ik sta de Oh, dus krijg ik krijg dan de inkoop? en Kijk. Uh, dat, dat, is, dat kost Nou, wel. maar we gaan gewoon wel even zoeken hoor. Dat, uh, dat komt wel goed. Dankjewel voor al je maar, informatie maar, in ieder ik geval. Ik doe het wel in die muts. Ja, doe jij, doe jij maar lekker een beetje wier ook in de muts. Ja, dat is uh, een cijfer en dat zijn allemaal kleine proefstickertjes. Dankjewel. Maar geen, alsjeblieft niet chemisch, want dat is nee. bijna fris. Nee, dat staat genoteerd. Dat doen we gewoon niet meer nu. Oké. Okay. Dankjewel. Ik hoop dat ik een beetje aanvullende informatie heb. Ik Absoluut. Gezien. Ik spreek je vast wel weer een keer. Ja, ja dat is vast zo. Dag Marike. Of, ik had nog een vraag, maar ik denk oh. kan kan niet elke week bellen. Ja, nee, maar ja, goed. Hè. Maar ik, dat is altijd. Zo. nu is zoals je in een uh, Vloeiend Engels zegt, nu is de kat uit het zak. Oftewel, nou, nou is de kat Nou, het gaat, over, gaat over katten. Nou, her, gelukkig. Mag het toch dan? Ja, natuurlijk. Oh. Ja. Nou, ik vraag me af of uh, mensen die katten hebben... Ja. Uh, mijn katten, die, die zijn nog beter dan het weerbericht. <laughs> die, uh, uh, straks, uh, ik heb vier katten, heb ik wel eens verteld. En uh, vanmiddag kwamen ze alle vier in de binnen met de staart op de grond... Ik hoop onder de bank en dan denk ik, oh, even naar buiten, even kijken. En de lucht was helder. En dat is, ik heb ze al 15 jaar. Ja. Zijn al een beetje bejaard. Ja. En um, altijd twee uur voordat er regen komt of noodweer of onweer, dan komen de katten binnen. Ja. Of die verstoppen zich buiten met de staart op de grond, krijpen onder de bank en inderdaad middag ook weer... Nou, het waren maar twee donderslagen en wat bliksem. Maar die zijn zo telepathisch, je kan al 15 jaar op hun vertrouwen. Het is nog beter dan het weerbericht, echt. Ik ja. weet wanneer de regen komt, als er weer komt, ik zie het gewoon aan de katten. Ja, en ik en... moet zeggen dat mijn katten die uh, voelspriezen niet hebben. Oh? Nee, die komen gewoon iedere keer drijfnat naar binnen, want die zitten gewoon lekker op het terras een beetje voor zich uit te staren en dan komt er zo'n wolkbreuk. Oh. Maar er zijn katten die dat inderdaad beheersen. Maar je vraag is van hoe weten katten dat het gaat regenen? Ja, hoe voelen ze dat aan? Ja. Ik, ik heb een rode kater en uh, die trekt zich nergens af vandaan. Die zit me aan te kijken van, uh, is er wat? Ja. Die trouwens ook het hele huis vol piest, die gaat ah. omhoog en... heel herkenbaar, oh, ja. ja. Nou, trouwens, ik heb nog een tip. Ja? je kunt bij de drogist vader kopen. Ja, nee joh, dat heb ik allemaal al geprobeerd. Alles al geprobeerd. Ja, ik heb het ook allemaal al geprobeerd. Maar het zet gewoon omhoog. Dus ja. mijn hele huis kan ik bijna vernieuwen als ik er ooit uit ga. Want hij heeft alles al volgezet. Och, verschrikkelijk. Zij nou, laten we het onderwerp alsjeblieft niet weer aansnijden. Ik word er depressief van. Doe niet. Dat is goed. Maar, Sorry. Maar anyway, uh, hoe kunnen katten voorspellen dat, het, dat er ja, noodweer vanwege aankomt? Ja. We hadden het vorige over honden en paarden. Dat dat... Ja zijn en dat ik mijn kat niet aan dans krijg. Maar ze spellen wel weer. <laughs> nou, voordat en we noodweer. zeg maar alle afleveringen van Nachtzuster van het afgelopen jaar gaan evalueren, ga ik nu een uh, eindram Dankjewel, Marieke. Oké. Okay. Uh, groeten aan de katten. Doe ik. En tot de volgende keer. Oké, okay, doeg. Uh, doeg. Ja, hoe doen katten dat? Hoe kunnen ze voorspellen dat het gaat regenen of dat er nood weer komt? Als je er enig idee over hebt, 0800 1121. En zoals Crowded House zegt, always take the weather with you. Sleep, but not the dream. Things ain't cooking. Nou, het blijft een verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk mooi liedje. Ondanks dat de boodschap natuurlijk onzinnig is. Want natuurlijk neem je het weer altijd met je mee. Wat het weer dan ook is. 0800-1121, dat is het uh, nummer die, dat je kunt, uh, kunt blijven draaien. Erik Jan, goeienacht. Goeienacht, hoe is het? Nou ja, op zich best redelijk goed. Hey, luister. Ja. Ik vind het helemaal ten eerste, wil ik, ik helemaal fantastisch vind... wat altijd van fantastische bellers je hebt, zeg maar, op dit tijdstip... Ja, vooral die van uh, acht minuten over half vijf. Ja, dat zijn dat de toppers. En dat altijd hoort bij... de beste. Ja, ja. Hey, maar ik zit te luisteren. Ik ja. ben uh, chef-kok. Oh. En ik zit te luisteren over het verhaal van de kruiden en de geuren en toestanden. Ja. En ik zit hier met een souschef en dingen. Zitten we hier een beetje zo te pimpelen. En we hebben Radio 1 aan. En ik zeg, jongens, dit klopt niet, het verhaal over die kruiden. Dat kan zo niet langer. Dit kan zo niet lang. Ik moet, ik moet reageren. Het Ja, zo ver. Het wordt me te veel. Nou, Bij vertel. Maar, maar als kijk, chef komt de... weet je toch helemaal niks van wierook? Wierook is kruiden, geuren, is emoties, oh, smaak, passie, dingen. Oh, sorry. Wow, ik trek, het, trek nu een beerpunt open. Ja. Maar het ging vooral ook over het kruiden en de reactie erop. Ja. Maar bijna, weet je, op een gegeven moment werd er gezegd van ja, ja kruiden, medicinale werking. Ja, ja ik geloofde in het niet. Maar ja, je moet mensen in de waarde laten. Nee, maar, maar ik denk laten. ook dat je wel gelijk hebt. Oh, gelukkig. Nee, de meeste kruiden ja. en de medicinale werking daarvan dat stamt uit de tijd van Plinius, dus de Romeinse tijd. Mm -hmm. En als dan zeg maar, de Romeinen die halen dan bijvoorbeeld blaadjes salie en dat gingen ze snijden en door groenten en alles hadden ze reactie, dan zeiden ze, ah, ik ben gezond. <laughs> en hup, stempel, salie, ja, ja, ja. is gezond. ja, ja. En dat is natuurlijk, natuurlijk ook een beetje waar dat hele kruiden van... want wat jij zei inderdaad over bijvoorbeeld ook Wierook, de geur... dat hele verhaal van uh, Wierook in de graven van de kerk... dat was de enige echte reden. De stank. Ja, het stinkt natuurlijk moeilijk. Ja, weet je, maar de, wat is, grappig vond ik dat om te lezen. Ik vind het altijd leuk, maar ik las dat de uitdrukking... rijke stinkerts daar ook vandaan komt. Komt daar ook van. En ja. ook, je hebt er ook nog een, uh, nog een, een spreekwoordelijk gezegde. ja. Dus het stikt van de uh, ik over, over, over, uh, nou, over lijken gaan. Oh, oh ja, dat je van, er loopt natuurlijk. Gewoon. Nou, over het ja. feit dat je over de lijken heen loopt in de kerk. Ja, maar dan is de betekenis weer heel vreemd. Want de, de betekenis van over lijken gaan... is dat je er alles voor over hebt om iets te doen. Terwijl ja, je... tot het uit e te nou, weten. Nou, dus je geen, zeg maar, het doel heiligt de middelen. Ja, maar dat, de, dat heeft dan niks te maken met... dat je over de lijken heen wandelt in de kerk, toch? Want dan doe je toch niet iets... Ja, maar dan zou je zeg maar gewoon mm. alles ervoor geven ja. wat je zeg maar volgens het, het kerkelijke gebeuren goed, goed zou vinden om zeg maar het uiteindelijke doel te bereiken. Mm. Mm. Hé hey, maar maar jij, ene... jij zit als kok met de souschef zit je om tien minuten over half vijf s ochtends. Ja. Zit je Mooi, nog te pimpelen? Hè? Wij gaan nog even af te pilsen. Heel <laughs> onbelangrijk. Nee menukaarten ja. te bekijken van andere restaurants... en weet ik veel wat, gek door te filosoferen over witte chocola met lavendel en frambozen en dat soort dingen. Oh, mijn jam. Ja. En toen kwam ineens, de kruiden zijn heilzaam. Ja. Ik geloof best dat kruiden, weet je, en verse groenten en, en, en, en biologische Houd... eten... Tralala, nee, maar heel veel kruiden en planten zijn natuurlijk wel de basis gewoon van medicijnen. Absoluut. En... en absoluut hebben kruiden, zeg maar, een... een Bieden een deel aan van een heilzame functie. Ja, alleen via de lucht iets. Uh, via de lucht een heilzame werking, dat lijkt mij toch. Nee, dat is gewoon een reactie. Lastig. Dat is gewoon, zeg maar, je geest die, zeg maar, gewoon een soort Pavlov-reactie. Oh. Net zoals je bijvoorbeeld. Uh, net zoals een bakker die heeft bijvoorbeeld van zijn verse brood. heeft hij altijd, zeg maar, de, de, de, de afvoerkap. aan de straatkant. Dus als jij, zeg maar, over straat loopt en je ruikt vers brood. Oh, lekker. Dat je denkt, ah, lekker. Laat ik eens wat of. aanschaffen. Ja, gegilde kippen. Ja. Die staan ook nooit achter in een restaurant of in een nee. brasserie of weet ik veel wat. Of, uh, die staan ook al wat op straat. Dus als en, je langs loopt, geur, reactie. En als je een huis wil verkopen, dan moet je verse appeltaart met kaneel in de oven zetten. Ja, appeltaartje, kaneel, lekker. Ja. Dat ja. mensen denken, oh, thuisgevoel. De, de gezellig, maar, maar Wier ook heeft geen gezellige associatie. Nou ja, misschien niet sfeerpers. Ja, maar je hebt inderdaad van één. Je had er geen, een lijst die zijn van dat ze inderdaad chemische wierook. Ja. Ik denk dat 9 van de 10 wierookjes ook inderdaad behoorlijk chemisch zijn. Ja. ja. Maar je hebt af en toe wierook inderdaad als dus je denkt zo, weet je, als in de sauna, dat is het fratsen. Mm -hmm. Dat je denkt van, ja, ah, oké. Okay. Ja. Dat weet je, dat, dat weet ik, Maar dan heb je al gelijk die hele sfeer vibe dingen, weet je wat ik wat voor stempel je die uh, sfeer geeft. Dat dus je dan denkt van, ja, weet je, dat is een soort goed gevoel. Uh, het is een sfeertje. beetje het, uh, het, uh, de zeepassociatie. Ja. Uh, ja, en dat is met een heleboel dingen. En, soms, en, weet je, en als je soms zit, lekker zit te eten en be door bepaalde kruiden... dat je zegt, oh, ja, fantastisch, vooral dat kleine beetje tijm wat die aan toegevoegd had. <laughs> ja, toch op. Het hele sfeertje wat er omheen hangt. Kijk, de salade in Frankrijk smaakt, smaakt gewoon altijd beter... dan hier in Nederland met druiderig kutweer. Ik krijg een beetje honger. Zullen we wat eten maken? Oh, nou, dat lijkt me nou zo een nummertje van de aan, dan ga ik even een prakkie maken. Wat heb, je, maar wat, wat heb je vandaag gemaakt? Ja, vandaag was een beetje een rustige dag. Ja. Wij hoop mensen op vakantietoestanden. Ja, ja. Maar het, vers, het, het verschilde van een, een klassieke steak Tataar. Ja. Tot en met uh, inderdaad mijn witte chocoladecreme met lavendel, ja. frambozen en karnemelkzorwet. Oh, maar wat is dat voor restaurant dan? Wij in een uh, witte chocoladecreme ja, met frambozen en We zijn net afgetrapt en we moeten een beetje nog onze vorm vinden. Ja. Maar het ziek en simpel. Dus we hebben zeg maar gewoon, uh, ja, voor ieder wat wil. Ja, gewoon zeg maar, oogenschijnlijke simpele gerechten. zeg maar, gewoon met een klein beetje chique swing uh, presenteren. Heel en waar graag. zit je dan? In Voorburg. Sorry, in Voorburg. In Voorburg? Ja, precies, heel goed. <laughs> maar in Voorburg hoef je niet chic en simpel te zijn. Dan kun je beter van ja, chic en Dan Dat ik al chef, denk ik. Oh, oké, okay. dat kan gewoon niet anders. <laughs> Daar kun je gewoon niet omheen. Ja, nee, tuurlijk. Je maar dan maar begin je. Een beetje zelfspot. Maar je kunt, hoe kun je nou een restaurant beginnen en dan uh, gaandeweg zeg maar, nog gaan ontwikkelen wat voor soort restaurant je dan bent? Dan zet je jezelf ja, toch nee, niet meteen zei, in de zei, markt? Ja, die jongens, voordat ik solliciteren, die jongens hadden zeg maar, twee, twee maanden met wie dat uiteindelijk nu het geboren is. Ja. Die hadden een restaurant bedacht en die hadden een chef kok. Maar die chef -kok die zei op een gegeven moment, ja sorry, Ibiza, dansen, feesten, toestanden, veel meer. Ja, druk. Ja. Geen chef kok. Dus toevallig ja. van ik te proppen. Ja. En toen kwam ik daar maar ja, bepaalde kookstel. Dus ik zei van ja, nee, ja. ik weet niet wat jullie nu aan het doen zijn, maar dat gaat het niet worden. Nee, want ik ben van de witte chocolade. Ik met ben van en de caninel. witte chocola met lavendel en toestanden. Ja. Ja. <coughs> en zodoende zijn we zeg maar nu een beetje aan het kijken. Wat vinden de mensen in de buurt en wat voor mensen komen er. Weet je wel, dan moet je een beetje aan aanpassen. Maar wat dat, uh, je kunt niet. Uh, een keertje witte chocolade met lavendel en frambozen en karnemelk uh, sorbet bestellen. En dan denk je van nou ah, joh, dat is het restaurant waar we wezen moeten. En dan ga je weer daar naartoe en dan staat de witte chocolade lavendel toestand niet meer op het menu. Ja, maar als je zeg maar, ja, je moet ook, weet je, als kok, weet je wat het gevaar is? Ja. Als koks uh, te lang hetzelfde maken, dan wordt het een soort automatisme. Oh, ja. En dan raak je een soort geestensysteem. Geen gevoel meer in, ja. Dan wordt het een soort robels. Ja. Maar als jij zeg maar een keer bij mij gegeten hebt en je zegt nou Koos, Erikan, Hosanna, dit is helemaal allemaal te prachtig. Ja. Ik wil dat je dit nog een keer maakt. Dan ben je ja. van tevoren en dan zorg ik dat het gewoon er weer staat. Ja, maar dan heb jij natuurlijk helemaal geen lavendel in de koelkast liggen. Ja, maar daar staat toch gewoon alle bij alle mensen. Dan ga je even bij iemand lavendel plukken. Knip ik dat even uit de ja, Het is wel een stukje surfers waar je trots op kunt zijn. Ja, ja maar, ja, maar surfers, serieus, dat is echt zo verschrikkelijk ja. belangrijk op dit Maar wat hebben jullie nog meer voor toetjes op de kaart staan op het moment? Ja, we hebben van een soort een, een Oosterse kip, yakitori. Een beetje Japan, die kant op. Dat is tot geen tot, toetje, uh, toch? Tonijn, ja, zeebaars. Met ja. dopertjes, weet je, voor, voorjaarsgroenten, dat soort dingetjes. Ja, we gaan alle kanten op. Maar dus ook het... gewoon een simpel ouderwets tomaatsoepje, maar dan net zoals je bij je moeder kreeg. Dus tomaatsoep oh. niet met tomatenpuree, maar gewoon van tomaten. Al van daadwerkelijk, zeg maar, de, ik wil zeggen de vrucht, de tomaten. Ja, ja, vrucht. Helemaal. 10 bonuspunten. Gelukkig. En wat is het raarste dat je ooit gemaakt hebt? Het raarste wat ik ooit gemaakt heb is spinazie-ijs met rode peperchip Oh, dat is best lekker. Maar toen was ik een beetje in de Pierre Wind... Ja, ja. ja, dan moet ik meteen aan denken. zoek ijs en dropsoep, ja. ja. Ja, ja, Ik ben toch enigszins gestoeld door de beste man, helaas. Nee, ja, dat, daar mag je trots op zijn, denk ik. Want hij voert op, een moment, op het moment een gevecht om Nederland gezonder te krijgen... door middel van eten. Dat vind ik echt heel bijzonder. Ja, het grappige is aan Pierre Wind... is dat ik, ik kan goed begrijpen dat een hoop mensen de beste man bezig zien... en denken, ah, die is helemaal gek en tralala. Ja. Maar... Uh, zijn basis is zo onwijs goed. En alles wat hij bedenkt is, zeg maar... Uh, ja, het is niet gek. Er zit gewoon een logica achter. Ja, ja. Maar ja, het enige probleem is... daar moet je toch enigszins wel een soort... Uh, koksopleiding voor achter de rug hebben om dat te begrijpen. En als buitenstaander kan je af en toe wel eens denken van... Jezus Christus, man, bewegen is niet zoveel. Ja. Uitzekken, doe eens normaal. Nee, maar voordat hij bekende Nederlander werd... was hij natuurlijk gewoon al een hele goede kok die gewoon... Ja, maar, ja ook, maar niet alleen kok, maar ook bediening. en ja. Gewoon, ja, Restauratuur, hij weet gewoon heel veel. dus echt, ja Hij ja. ja. nou, kan maar hoog zitten. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind dat een mooi, een mooi punt om af te sluiten. Ik hoop dat menig één hier maar op mag reageren. En ik vond het helemaal allemaal te prachtig om bij jou in de uitzending te zijn. Gelukkig. Nou, uh, uh, ik kook. Nee, jij kookt en ik, ik ook. Ja, vind ik leuk. Ja. Erik Jan zegt dankjewel. Doeg, dag hoi, Erik Jan. Dag. 0800-1121. Tonneke, goedenacht. Goedenavond. Hallo. Of goedemorgen. eigenlijk. Ja, wat je wil. <laughs> ja, heb je al geslapen? Ik heb al geslapen. Goedemorgen, Tonneke. <laughs> Ik wilde iets vertellen over het gebruik van wierook in de kerk. Ja. Uh, je brandt de wierook niet zelf, maar de wierook wordt op kooltjes gelegd... die eerst aangestoken zijn en gloeien. Ja. Daarop wordt een schepje met wierookkorrels gedaan... En die smelten dan dus, want wierook is gomhars uit een boom. Net zoals dat je rubber aftapt uit een boom, tap je ook de wierook, de gomhars af uit een boom. En dat stolt dan en worden korreltjes. En die korreltjes die smelten weer als je ze op de kokende kooltjes legt. Ja. Yeah. En uh, dat gaat, zit dus in een wierookvat. En uh, een afgeleide van het woord wierook is wieën. En dat betekent weiden. En dat is eerbetoon aan, aan uh, bijvoorbeeld als je een overledene bewierookt... dan betoon je eer aan zijn leven. Ja, en dat, dat heen en weer zwaaien wat ze dan doen... Dat moet, dat omdat dat... anders de, de, het, de deksel van het wierookvat daar zitten gaten in... Ja. en zo kan uh, de rook naar buiten toe. Ja, en het heeft geloof ik ook nog te maken met dat daardoor de kooltjes wat, uh, wat meer zuurstof uh, vangen... en dus wat uh, harder gaan branden en dus iets meer effect op de wierook ja. hebben. En het, uh, een afgeleider daarvan, of tenminste, we herinneren ons dan ook... de tocht van Mozes door de woestijn, waarin, Jezus als een wolk, of waarin God als een wolkenkolom voor hen uitdreef. Uh, zo zeg je dan ook, uh, mag de wier ook opstijgen... met de gedachte aan nou, de overledenen die je op dat moment bewier ook. Ja. En hoe weet je dat allemaal, Tonneke? Omdat ik af en toe voorga in de kerk en dat oh. ik ook af en toe een uitvaart doe. En hoe word je voorganger? Ja... <laughs> Uh, <laughs> gewoon door uh, uh, uh, uh, uh, opleiding te volgen daarin, de pastorale ja. school en nou ja, zo verder. ja. En, en als je een uitvaart doet, is dat moeilijk? Uh, of je, heb je dan zo'n afstand van. Uh... Nee, nou ja, dat, dat hangt een beetje vanaf. In principe uh, uh, het, het maakt uit of je iemand goed gekend hebt, ja, of nee. Ja. Dus soms ja. loop je een tijd met iemand op en dan ja heb je contact met de familie en, en met hun samen bespreek je wat je gaat doen. En voor een uitvaart is het natuurlijk wel zo dat mensen die komen in de kerk... die komen omdat ze uh, de overledene goed gekend hebben of de familie willen steunen. Of, uh, ja, en dan is het wel vaak een heel aandachtig gehoor. En dat is fijn om te doen. Ja, ja. ja, het lijkt mij ook wel spannend, want ik vind altijd... Nog meer dan bij een bruiloft is bij een begrafenis zo belangrijk dat je geen fouten maakt. Ja, afscheid nemen kun je maar één keer doen en dat moet je goed doen. En dan is het zo verschrikkelijk als je de, de kinderen bij de verkeerde naam noemt... of de overledenen bij de verkeerde achternaam of dat soort dingen. Dus dat legt wel even een druk op je schouders dan. Ja, en uh, nog heel even over de uitdrukking die ik net hoorde van ja. een rijke stinker. Ja. Um, dat komt van uh, de mensen die vroeger heel rijk waren... Konden uh, in de kerk begraven worden. En ja, dat gaf een. de ontbinding gaf een bepaalde geur. En daar komt de term van. Ja, dat had ik ook gelezen. Maar ik krijg uh, via de chat op nachtsuster.net Krijg ik ook nog allemaal andere verklaringen. Zoals bijvoorbeeld dat vroeger mensen niet in bad gingen, maar de rijke mensen zich parfumeerden en daardoor ja. met een wolk om zich heen. Ja. Uh, uh, opkwamen dagen, maar ook dat, dat, dat al het, uh, alle werkende mensen gingen natuurlijk naar de kerk, maar die, die ja, zo op zondag allemaal net uit bed en uh, allemaal aan het stinken in de kerk. Dat kan ja. ook nog. Maar uh, ja, dan hoef het natuurlijk geen rijke stinkers te zijn. En er was nog iets dat ik moet ik even. Ton. Ik kan je heel slecht verstaan, maar. Ja, er is iets met jouw telefoon en mijn verbinding. Die okay. vinden elkaar nou, niet heel aardig. wat ik wilde vertellen over de hierover. Ja, nou dan laten we het er ook gewoon bij, want dat deed je hartstikke goed. Dankjewel, Tonneke. Okay. Oké, okay, ja. dag. 0800-1121. Uh, Fred? Ja? Goedemiddag. Goedenavond. Nou, ben jij voor de, voor de gelegenheid even in de badkamer gaan staan? Hoezo? Omdat je een beetje galmt. Ja, dat is het uh, huis hier. Hè? Het is, het, ja, is het huis stop. leeg? Nou, ja. Hoe wou jij? Is het huis bijna leeg? Nee, toch niet. Oh, zo klinkt het een beetje. Ja, dat is jammer. Nou, dat geeft helemaal niks. Vertel maar waar je over belde. Nou, ik heb hier een boek dat gaat vragen om antwoord over die bliksem, hè? Oh, fijn! Ja, en dat boek wordt uh, uh, aan, uh, hier staat, aangeboden door Gozens. BV, Algemene Bliksempreventie. Oh, Bliksempreventie. Speldermakersstraat, 11. Dan ben ik heel benieuwd wat dat voor bedrijf is als ze een bliksempreventie doen. Ja, een bos. Maar je kunt bliksem toch helemaal niet voorkomen? Nee. Ja, maar die, die leggen een kooi rond een huis, een kerk ook. Een, oh uh, ja. De kooiselen. Ja. Met de bliksemafleiders. Ja. Oh. En er staat daar een beetje in wat uh, uh, Eline graag wilde weten over plussen en minnen en bliksembollen? Ja. Daar staat alles in. Staat ook in zelfs een, een hele tekening van kuifje. Van die professor die die bliksembol naar binnen zag komen. Kijk, dat zijn wel de, de basiskennisdingen. Uh, maar uh, dat schijnt toch weinig niet bekend over te zijn. Want het schijnt wel een flits te zijn. Wat? Dat het maar heel kort te zijn. Een flits te zijn. Ja. Daar is weinig niet bekend over eigenlijk. Nou ja, ik weet ook niet zoveel en van de... bliksem. Maar staat, staat er nou in wat die bol bliksem is waar Eline een beetje. Angstig voor wat is. Is Ja, wat, wat is een bolbliksem? Ja, dat is wij niet bekend om. Dat is een flits Dat denken uh, ze dat een bol is. Maar eh. Uh, mag ik gaan doen? Ja. Zoek je het even op, de bolbliksem? Ja, maar bliksem kan ik graag doen. Waarom? Uh, <laughs> oh, ja, Waar bel je vandaan? Ik bel uit uh, Heerlen. Uit Heerlen? Ja. Hoe ontstaat een bolflitsing, hè? Ja. Het vn bolbliksem is te bereiken met een vliegende schotels. Ook een genoeg, maar verklaring ondersteunt met betrouwbare foto's zijn er niet. De, de, de, zeg je nu echt gewoon hardop dat de bolbliksem niet bestaat? Ja, die, uh, ja kijk even kijken. Ook een verklaring ondersteunt dit. Ja. Gedurende in onderstbij zag ik een grote bol uit de, de lucht komen. De bol sloeg op het huis, neemt de telefoonlijn door, brandde door de vensterkozijn en verdween in een water die onder, onder stond. Het water kookte enige minuten, maar toen het was afgekoeld kon ik er niets meer in zenden. De nee. hele familie zat aan de eetkamertafel toen een bol van ongeveer 10 centimeter binnenkwam en boven het midden van de tafel bleef... Fladderen. Het maakte in zoemend geluid en hing ongeveer 20 centimeter boven de schalen. De kleur was in mengsel van maar oranje heel en Maar wacht even, was het Fred? Ja? Want je bent nu ooggetuigenverklaringen aan het voorlezen van mensen die een bolbliksem hebben ja. gezien. Terwijl er eerst in het boek staat dat de, dat de bolbliksem te vergelijken is met een ufo en dus eigenlijk niet bestaat. Ja. Goed. Nou, dan in, in, uh, in dat geval geloof ik het wel hoor, met die ooggetuigen. Ja, dat staat hier. Ja, dat is Maar dat staat is een aan. heel mooi boekje. Hoe het heet het? Met bliksem door de IRH Havink. Zeg nog eens, heet het Hete Bliksem? Het Hete Bliksem heet dat. Oh, nou. IRH AA Oké, okay, die. En hoe kom je aan het boekje, Fred? Ja, mijn uh, familie heeft een uh, elektrozaak. En oh. dat is er aangeboden worden door die uh, Bliksemproventie. Ja. En het wordt uitgegeven winter vuurverzekering voor ja. Oké, dankjewel, dank je wel Fred. Ja. Een goeienacht nog. Nou, oh Hoi. Selma. Ja, hallo. Hallo. Ik wou als spuit 11 ook nog even iets zeggen over de wierook, over de gewijde rook. Dat mag hoor, ja. Mag. Er was een meneer en die zei dat het was tegen het stinken in de kerk. En daarna kwam weer een mevrouw en die. Haalde nog eens uh, de Bijbel aan en zo. Ja. Maar de, de oudste. Um, het oudste gebruik, dat is natuurlijk. Uh, om de goden te pleasen. Ja, om de goden is gunstig on... te stemmen, ja. ja. Maar, en... maar hoezo worden die. Worden, uh, hoezo worden de goden gunstig? Van wie ook? Ja, nou er, een, uh, nou, er is een hele oude tekst. die is ongeveer 4000 jaar oud. Het gilgamesh epos En daar wordt al beschreven hoe de. Um, ja, de Mesopotamische Noach, hoe die uh, uh, offer, wierook offert als hij uh, landt op de berg. Ja. En dat is gewoon een hele leuke tekst. Ja, de, <laughs> ja, dat is altijd fijn. wie plaatst bovenop de, op de berg en dat zijn uh, zeven kruiken en nog zeven kruiken... met uh, olie van riet, zeder en myrte. Oké. Okay. En dat uh, giet hij dan uit en de goden die snuiven die geuren op te zoete geuren en um, dan komen ze als vliegen daaromheen zweven en daarna uh, ja, vieren ze feest en ze beloven dat ze die dag nooit zullen vergeten en uh, dat uh, ze nooit meer zo'n uh, onbezonnen voet zullen veroorzaken. En dan wordt er niet eens, dan wordt er niet eens ook gebrand. Dan wordt er ook dus of eigenlijk Wat? Uh, dus, dan wordt het niet eens gebrand. De wierook. Nee, nee, het wordt alleen maar uitgegooid. Uit, dus het nee. zijn eigenlijk meer de etherische oliën in deze het zijn context. etherische olie. Van, ja. van, van, van uh, riet, leden uh, ja. en meer. Ja. ja, want ik las ook nog dat de goden nog wel gunstig werden gestemd door het branden van wierook. En dat dat ook eigenlijk heel visueel is, omdat de rook natuurlijk altijd naar boven gaat. Ja. ja. Dat, dat het er daardoor ook uitziet, zo van we sturen iets naar boven. Dat is, maar dat nee, is in dit het geval niet. Is echt als vliegen erop uh, ja. uh, af. Uh, ja, dat weer een spreekwoord of een gezegde verhaal Een beetje in de Bijbel is terechtgekomen bij de Bijbelse Noach... maar die gaat wel branden. Maar die verbrandt dus beesten, hè? Oh, dat, eerlijk? Ja. Nee, heeft hij dus, ze net allemaal in de ark gehad en dan verbrandt... dat weet ik dan helemaal niet. Nou ja, Noach, die, die kiest dan een, een aantal vogels en nog wat kiest die uit. En die uh, brandt hij dan. En uh, die, die, die, die geur is, uh, is uh, welgevallig wel hè? Maar hij had er toch van allemaal maar twee... Ja, maar kennelijk heb ik jong. Ja, er staat. Ja. Het, uh, Noach bouwde de Heer een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het reine vogelt En offerde brandofferen op dat altaar. Nou, dat het gebeurt er niet uh, vaak. Maar nu zeg, nu zeg ik toch echt: dit is iets wat ik misschien liever niet had willen weten. Oké. Okay. En de heren <laughs> rookt die lieflijke reuk. En de heren zei deze hart aan Nou, het is toch ook. Dat wat. hij het niet meer zou doen, hè? Selma, we gaan naar het nieuws. Maar dankjewel voor je bijdrage, ja, ik wil eigenlijk nog wat zeggen over de bolbliksen, maar... Oh, dan moet je even blijven hangen als je wil. Oké. Okay. Gaan we naar het nieuws. En blijf ondertussen bellen naar 0800-1121.